Er staat nog zo'n 60 kilometer file. Veel dagelijkse files lossen alweer op. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan nog op de A9, ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda 3 kilometer. Dat was een aanrijding, daar zijn alle reisroken weer open. A20 hoek van Holland richting Gouda tussen het knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum 7 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 3. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Evendingen en Gorkum nog zo'n 13 kilometer. Daar is net weer de linker linkerijshok vrijgegeven. Die was de hele ochtend dicht vanwege politieonderzoek. Verkeer op weg naar Gorkum kan nog voorlopig beter omrijden vanaf knooppunt Evendingen via de A2 en de A15. Tot slot de N207 Lisse richting Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A4 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm bad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 That's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, it seems like everything I see.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 Ja, dat ja. is